Het is twee uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Spanje zijn vier leden van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Volgens de aanklagers waren de vier bezig een drugsroute op te zetten... vanuit Mexico naar meerdere Europese landen. De vier werden opgepakt bij hotels in Madrid. Onder de arrestanten is ook een neef van de leider van het kartel. De Spaanse justitie deed samen met de FBI... al drie jaar onderzoek naar de nieuwe drugsroute. De opgepakte bendeleden waren al begonnen met proefzendingen van cocaïne. Vorige maand werd een container met 373 kilo kook onderschept. Columnist Fareed Zakaria van het Amerikaanse weekblad Time... is een maand geschorst wegens plagiaat. Hij had delen overgeschreven van een stuk over wapenwetten... uit het maandblad The New Yorker. De overeenkomsten waren journalisten opgevallen. Zakaria zegt dat hij een vreselijke fout heeft gemaakt... Dit is een ernstige vergissing en ik ben er volledig verantwoordelijk voor. Hij heeft de oorspronkelijkse schrijver excuses aangeboden. Time laat weten dat het werk van Sekeria nu verder wordt onderzocht. Ook CNN, waar Sekeria het programma GPS presenteert, schorst hem voorlopig. De jackpot van 190 miljoen euro in de Euromillions-loterij... is gevallen op een lot dat gekocht is in Groot-Brittannië. De winnaar van de grootste jackpot in Europa... vulde als enige alle zeven getallen goed in. Details over de winnaar zijn nog niet bekend. De prijs is de hoogste die Euromillions ooit heeft uitgekeerd. De jackpot was al sinds 22 juni niet meer gevallen... en moest er gisteravond uitgaan. Ongeveer 40 miljoen mensen uit heel Europa... hadden afgelopen week een lot gekocht. En tot zover. En het weer dan nog. Plaatselijk kans op mist, minimaal rond 10 graden. Overdag veel zon, met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong. Een hele goede nacht. De tweede nacht van uw leven in een project van Omroep Max op Radio 1. Vijf uur lang mogen gewone mensen een uur lang vertellen over hun leven. Omdat bleek dat toch 80% van de mensen hun eigen leven wel een biografie waard vonden. Nou, dachten we, dan geven we ze in de maand augustus de kans om een radiobiografie te maken. En ook vannacht zijn er vijf mensen die afreizen naar Hilversum... om een uur lang aan te schuiven en te vertellen over hun leven. De dingen die ze geleerd hebben en de dingen die ze nog graag over willen brengen. En ik wens u dan ook veel plezier met de nacht van uw leven. Michel van Zeist wordt nog niet zo heel lang geleden geboren... op 19 februari 1993 in Wageningen. Hij wordt geïnspireerd door de man die alles kan om te gaan goochelen... Het bond uit in een passie die hem in korte tijd een door de wol geverfde artiest maakt. There's no business like showbusiness. Maar Michel leeft niet alleen voor zijn carrière. Hij maakt zich ook sterk voor de samenleving. Het komende uur praat Astrid de Jong met Michel van Zeist. Toen ik begon met dit project dacht ik, ik wil zo graag praten met mensen. Stel je voor, je hebt zeven kinderen gekregen en je hele leven in... Pijnakker gewoond. Of uh, stel je voor, je bent begrafenisondernemer en uh, hebt hele bijzondere dingen of misschien wel hele gewone dingen alleen maar meegemaakt. Maar ik had van tevoren, Michel, niet verwacht dat iemand zich op zou geven die 19 jaar was. Hoe, hoe komt het? Dan ben je 19 en dan denk je, nou ik wil eigenlijk wel over mijn leven vertellen. Ja, ik dacht, dat is wel leuk voor een programma als dit. Al oh, bedankt. Ja, ja nee, dat, dat bedoel ik niet vervelend of zo. Ja. Maar nee, ik heb wel het een en ander te vertellen over de dingen die ik doe. En jij dacht van, nou ja, dan maakt het niet uit dat ik 19 ben. Daar kan ik best wel een uur mee vullen. Dat gaan we zien, het ja. komende uur. Ik maak me er niet zo heel erg veel zorgen over. We hoorden net geïnspireerd door de man die alles kan. Hans Kazan. Wat was dat moment dat jij geïnspireerd werd door Hans Kazan? Dat uh, was in de tijd van 9-11. Uh, ja, iedereen weet dat nog, als een grauwe, grijze tijd. Die beelden van die gebouwen in New York... werden eindeloos herhaald op televisie. En te midden van al dat uh, geweld kwam het programma van Hans Kazan... en zijn kinderen, Hans Kazan en Magic Unlimited. En als uh, achtjarige jongen zag ik dat programma... en ik dacht, ongelooflijk. En ten tweede dacht ik, dat wil ik ook kunnen. En dan uh, na zo'n aflevering ging ik naar een soort schuurtje achter ons huis uh, met een knutseldoos, met een zaag en een hamer. En ik ging proberen om die trucs na te doen. Ja, je begrijpt dat als achtjarig kind kom je niet zo'n heel eind. Uh, maar op een gegeven moment begon het te lukken en uh, ja, dat stimuleerde mij wel om daarmee door te gaan. En uh, inmiddels is het uh, uit de hand gelopen, zo kan je het wel noemen. Maar wat was het eerste wat lukte? Dat was een truc met een touwtje. Uh, dat touwtje knip je door en dan is die weer uh, helemaal heel. En dat deed Hans Kazan ook in die eerste aflevering die ik zag. En hoe doe je dat? Ontzettend goed. <laughs> en nee, dit is dat ook dat je is. standaard antwoord. Goochelaars of... Uh, ja, je zegt niet magicians of... Uh, wat zeg je? Illusionist. Ja, het, je hebt een goochelaar en een illusionist. En een goochelaar is iemand die het uh, met zijn handen doet. Het kleine werk. Touwtjes, kaarten, balletjes, munten. En een illusionist die doet het allemaal wat groter. Uh, die laat mensen verdwijnen. Mensen zweven. Tijgers toestanden. Je kunt, je, Tijgers, voor... toestanden. Ja, je, kunt ja. je voorstellen dat hij dat niet bijvoorbeeld snel in zijn mouw stopt. Ofzo. Of door een slimme vingerbeweging laat verdwijnen. Daar komen andere dingen bij te pas. Spiegels, dubbele bodems, geheime gangen, ja. speciale belichting, heel veel rook. Maar wat ben jij dan? Goochelaar. Ja, waarom ja. is dat? Want ik, ik merk toch een beetje illusionisme is in met windmachines en toestanden, wat jij net zegt. En goochelaars, je, je, dat voelen ze dan als een belediging. Je maar jij bent nu al uh, als klok, uh, nou, denk ik. Nou, nee, volgens mij is het gewoon uh, een beetje, ja, is het echt in. Om, uh, om veel showier bezig te zijn met voorstellingen. Ja, we hebben natuurlijk ontzettend uh, mooie shows op televisie. Uh, Hollands Kool Talent, uh, moet ik nu aan denken. Beat yeah. the Best komt uh, binnenkort. Dat is allemaal wel een enorm. Ja, show. Het show-element speelt daar een uh, grote rol. Uh, we hebben natuurlijk de shows van Cirque uh, du Soleil. Uh, ja, heel groot opgezet. Yeah. En, uh, ja, onze grote nationale trots Hans Klok en uh, sinds een tijdje ook Marcel Kalersvaart, ja, wereldkampioen, wereldkampioen. Uh, illusionisme. Ja. ja, en die hebben het goochelen, de magie toch wel op een heel hoog plan gebracht. Uh, maar zij doen echt het grote werk, het illusionisme. Ja, maar als en, je tegen hun goochelaar zegt, dan, zegt, uh -uh. dan zijn ze ho, ho. Ik heb een windmachine. Ja, ja. dat is waar. Maar ja. jij bent goochelaar. Ik ben goochelaar. Ja, maar Hans Kazan is toch... Dat is een goochelaar. Ja? Ja, die, doet okay. het, uh, ja, die, uh, die goochelt enorm, uh, maar die goochelt nog het meest met zijn mond. En dat is ook wel een eigenschap oh. van goochelaars. Die uh, zijn ontzettend vingervlug, maar ook vlug uh, met praten. Ja, want de kloer is natuurlijk altijd afleiding. Exact. Afleiding. Ja. En dat gaat ook gepaard oh. met, met interactie, heel veel humor met het publiek. En uh, ja, de taal is daar ook een belangrijk onderdeel van. Oké, okay, maar wanneer kwam dat dan? Want jij begon als uh, acht, negenjarige met dat touwtje. ja. En, uh, uh, uh, en je bent overgestapt op dat babbelen. Ja. Dat klopt. Of deed je dat ook al? toen je zo uh, Nou, Ik ben volgens mij altijd al wel een praatjesmaker uh, geweest. Ik uh, was enorm fan van circusen, baschinalen vond ik helemaal geweldig. Dus dat zat er eigenlijk altijd wel in. Maar het begon pas serieus te worden toen ik uh, wat googelwinkels bezocht en uh, naar goocheldagen ging. Een nationaal congres, Junioren Congres. En uh, daar kwam ik in contact met andere goochelaars. Ik sloot me aan bij de Magische Kring Centraal Nederland. Natuurlijk. Een soort uh, zwijnstijn. <laughs> ja, zo klinkt. Voor de provincie Utrecht. Uh, zo moet je dat zien. En uh, daar kwam ik in contact met uh, ja, goochelaars, vakbroeders, om ze zo even te noemen. En uh, ja, die hebben me geholpen en uh, ja, daar kreeg ik hele goede adviezen van. Kom je meer van, uh, kwam je of kwam je meer van die jonge jongens tegen? Uh, ja, en die lopen er ook zeker uh, rond. Je hebt uh, uh, de Nederlandse Magische Unie. Dat is een de KNVB. Er gaat een wereld voor mij ja, open. Uh, dat uh, gaat misschien uh, allemaal yeah. uh, iets te snel. De Magische en het ook, Unie. Het is ook yeah. s'nachts natuurlijk. Dus ik, ik probeer het allemaal een beetje Je rustig Je probeert rustig aan. Nou, maar ik, vind ja. het, ik, ik nee. wil lid zijn van de Magische Unie. Ja. Ik, ga, ik kan dat allemaal niet. De Nederlandse Magische licht. Unie is wat ja. de KNVB is voor voetballend Nederland. Oh. En uh, ja, het ja, is heel grappig. Maar <laughs> die, die NMU die organiseert één keer in het jaar. Een, uh, een weekend voor junioren tussen de 8 en de 18 jaar. En uh, dan moet je echt voorstellen dat daar gewoon twintig jongens op een rij... voor een hele grote spiegelwand staan. En die proberen allemaal op dezelfde manier een kaart tevoorschijn te toveren. Wauw. Zo gaat het in zijn werk. Ja, dus daar kom je dan terecht. Daar kom je terecht. En was je goed vergeleken met die anderen waar je mee optrok. Wat een vervelende vraag, Astrid. Nou, ja, ja, dat is misschien wel zo. Maar ik ik probeer even te polsen. Ben je goed? Ben jij, ben jij straks, uh, nou ja, de nieuwe handsklok, nou, in in je eigen richting, of uh, of is het een hobby? Uh, ja, het is natuurlijk begonnen als een hobby, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het uh, ja wel een beetje uit de hand loopt. Uh, um, ik ben een een paar jaar geleden een bedrijfje begonnen, een entertainmentbureau. En uh, ik verzorg uh, nou gemiddeld per week drie, vier optredens. Ik reis het hele land door. Dus ja uh, ik studeer nog wel, maar je kunt er eigenlijk ja wel zeggen dat dit een uh, soort van bijbaan is. Ja, precies. En dan ja. ben je een paar jaar geleden, dus laten we zeggen, op je zestiende bedrijf begonnen. 16, 17. Ja. Liep je toen niet tegen dingen aan, weet je, dat ze bij de Kamer van Koophandel zeiden: van uh, Moet je vader, <lacht> was je vader om te tekenen? Ja, ja je moet natuurlijk, uh, uh, je mag geen uh, minderjarige zijn om een. Bedrijven op te richten, ja. dus uh, ja, dat was al een probleem op zich, uh, maar dan uh, wordt dat via je ouders geregeld en uh, die tekenen dan mee, dus dat ging uh, zo in zijn werk. Maar ik was wel echt een probleemgeval, ja, het ging niet volgens uh, de nee, standaard uh, lijnen. En, ja. en hoe voelt dat voor jou? Uh, vind je het leuk om een beetje speciaal te zijn? Uh, het ene moment wel. Ik vind het geweldig, laten we zeggen, om op een podium te staan. Om uh, mensen blij te maken. Om ze even weg te trekken uit de dagelijkse sleur. Maar uh, ja, ik vind het toch ook wel lekker om gewoon even rustig iets uh, voor mezelf te doen. Uh, krantje te lezen of door een winkelcentrum te lopen. Dat hoeft allemaal niet zo heel speciaal. Nee. Maar ik heb wel die speciale momenten nodig. D het is echt een soort medicijn ook voor mij. Ik vind het gewoon heerlijk om. Uh, om te doen. Ik uh, heb een keer een tijd gehad dat ik twee, drie weken niet mocht optreden of niet kon optreden. Waarom niet? Ik heb een keer een blessure gehad aan mijn, uh, aan mijn duim. Oh, je een googlaas gog... blessure. Ja, ja. <laughs> een buisduim. Nee, nee, nee, nee, nee mijn, mijn duim stond in de brand. Bij een truc. Ja, het, het was heel lang om een lang verhaal kort te maken. Het was in een gebouw wat statisch geladen was, waardoor een vlam iets te vroeg kwam. En mijn hand zat er nog tussen. Ah. Dus toen was ik even uit de running en ik kon twee, drie weken niet, uh, niet optreden. En... Uh, ja, dat heb ik toch wel als traumatisch ervaren. dus Ik heb het echt nodig. Ja. Het is een soort druk. En wat had je drug. met die duim? Echt uh, brandwonden? Ja, ja de, de, uh, voornamelijk eerste graads. Maar er was ook een plekje wat tweede graads was uh, verbrand. En uh, dat gebeurde tijdens een optreden. En uh, dat optreden moest ik toen ook uh, ja, abrupt uh, beëindigen. Dus we ja. probeerde nog wel een leuk verhaaltje van te maken. Maar je maar, moest naar het uh, ziekenhuis? Ja, ja, ik moest naar het ziekenhuis. Ja. En dan kom je in het ziekenhuis bij de eerste hulp, zeg je ja. En, die lag, ik heb... en dan kom je aan met je op pak en uh, nog half een konijn uit. Nou, dat, dat is <laughs> ja. niet, absoluut niet waar. Ja, je hebt wel dat beeld. Maar, uh, ja. ja, maar dan kom je daar en dan. Uh, ja, wat, dan uh, was... wat is er gebeurd, meneer? Ja, en, dat, en dan moet je het uitleggen. Ja. Ja. En wat zei je toen? Want wat was je in de brand aan het steken? Een pan met vuur. Dat oh, ja. was een, uh, een zilveren schaal. En waar dan, dan zou papiertjes ik... uitkomen? Niet. Ja, dat nee, is een nee, beetje mijn kennis we, we, we, we van... Uh, ga anders komen kijken, Astrid, ja, het wat in. Ja. Nee, ik stond voor een bedrijf op een beurs... en ik uh, toverde volgens mij iets van aanstekers of pennen tevoorschijn. Oh, en daar ging het uh, Maar je bent ook beetje een commerciële mee. jongen, volgens mij. Want dat zijn... <laughs> nee, maar dat is, dat is niet meer gewoon optreden als goochelaar... maar je bent dus ook in te huren voor bedrijven... om dan uiteindelijk de relatie geschenken te doen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, bedrijfsfeesten, beurzen, borrels, bruiloften... Eigenlijk... Ja, overal ben ik in te zetten, dat is... Uh, ja, en dan ben je 19 en uh, volgens mij als je 19 bent, dan heb je nog helemaal niet die blik van ik ben heel jong om dit te doen. Want jij denkt gewoon van ja, dit is wat ik doe en waar ik al sinds mijn negende voor oefen. Dus ik ben al tien jaar bezig mensen. Maar uh, betekent dit dat jij goochelaar wordt? Dat jouw toekomstbeeld ook is, ik word goochelaar. Ja, eigenlijk wel. Ik zou dit wel uh, graag willen doortrekken... ook naar andere fases, verdere fases van mijn leven. lijkt me geweldig. En om dat dan te combineren met presenteren... dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En dat doe ik uh, zo af en toe nog wel eens. Maar de markt voor goochelaars is gunstiger dan presentatoren. Uh, goochelen is gewoon iets unieks. Ja. Wat niet... Uh, uh, uh, niet heel veel mensen kunnen. Ja, het is altijd leuk, want het is nooit saai. Je hebt nooit een saaie presentator als die tussendoor... ook nog eventjes aanstekers tevoorschijn ja. kan toveren. Ja, dat is wel heel Met slim. Met zonder inderdaad. brandwond. Ja, brandwonden, Dan moet je misschien inderdaad... maar als dat sindsdien niet meer is gebeurd, is niet dan meer gebeurd. is het ik, nee. heel verstandig. Maar goed, Maar daarnaast studeer je wel. Je hebt niet gezegd uh, na de middelbare school van... goh, nou dan ga ik me nu volledig richten op dat bedrijf. Ik stond vorig jaar voor een dilemma. Ik had mijn VWO gehaald... en. En toen was het de vraag van, ga ik hiermee door? Het liep buitengewoon goed uh, toen, nog steeds hoor. Maar um, ja, toen was de vraag, uh, ga ik me helemaal uh, op dat goochelen uh, richten? Of ga ik ook studeren? Want uh, het goochelen opzeggen, dat was geen optie. Nee. En toen heb ik gekozen voor de opleiding communicatiewetenschap in Nijmegen. En uh, ja, ik had een beetje mijn twijfels. Ik dacht van, ja, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? En toen begon die opleiding en toen vielen eigenlijk al die twijfels wel weg. Dat oh, was ook okay. wel echt iets wat... Uh, wat bij me past, communiceren. Als goochelaar communiceer je natuurlijk uh, een heleboel. Je hebt een publiek, dat uh, is de ontvanger. Ik ben de zender als goochelaar zijnde. En ik heb een boodschap over te brengen door middel van een truc. Ja. En dat is eigenlijk het simpelste model van de communicatiewetenschappen. dat kan ik gewoon op het goochelen toepassen. Dus dat heeft maar ontzettend veel raakvlakken. Heb je, je hebt in Nederland waarschijnlijk geen hbo-goochelen. Nee, dat bestaat of universita niet. Universitaire, universitaire opleiding goochelen. Maar dit, dat is er niet. Je kunt niet net als bij radio maken. Je kunt niet een opleiding radio maken. Je moet doen. het zelf ja. doen in de praktijk. Je moet iets zoeken wat erop lijkt. Ja. En dan, ja, maar dat is wel je idee geweest. Want ik dacht eerst nog: je bent communicatie gaan studeren. Weet je, net zoals sommige voetballers dan uh, economie gaan studeren of rechten. Zo van nou, als ik dan uitgevoetbald ben. Maar dat is het niet bij jou. Je wil het wel nee. gaan integreren. Ik wil het zeker, Ja, zoals ik net zeg, uh, ja, het, het, hebben, het heeft raakvlakken met elkaar. En uh, ja, het is gewoon een ontzettend interessante opleiding. Want communiceren doe je altijd, op elk moment, ja, <laughs> overal. Ja. Dat is bijna de slogan van de NOS. Maar... Nou ja, dat klopt ook wel. En het is ook, uh, de, nee, maar dat is, dat is een hele logische combinatie, inderdaad. Maar waar zie jij je jezelf dan in de toekomst? Um, dat is een hele goede vraag. Uh, Hans Klok heeft altijd geroepen... see you in Vegas. Uh, ja, na precies. Afloop van het is wel Susanne. lekker om een uh, doel te uh, hebben. Ja. Ja. Ik heb dat doel, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, niet. Uh, en het klinkt misschien heel uh, ouderwets, heel kinderachtig... maar ik vind eigenlijk zoals het nu gaat... geen problemen mee. Uh, weer naar Scherpe Scherpenzeel, weer naar Lutjebroek. Ik vind ah, het okay. eigenlijk hartstikke leuk. Ja, Gewoon lekker uh, Nou, dicht bij huis wil ik niet zeggen... maar wel binnen de landsgrenzen. Zo af en toe is naar Duitsland of België prima... Maar uh, de strip, Broadway, nee. nee? Dat, uh, dat is ook weer het terrein van een illusionist. Hè? Nou ja, en die illusionist, zoals Hans Klok, die heeft een probleem, want hij heeft het gedaan, Vegas. En dan? Ja, dan je Als je altijd dat als doel hebt, dan uh, ja, en nu dan? Ja, en daarnaast is het gewoon een ontzettend grote onderneming. Hans Klok runt een miljoenenbedrijf, heeft, voor zover ik weet, 35 tot 40 man uh, vast in dienst. Nou, dat kost een vermogen. En uh, ja, het ah, brengt ook vermogen op als je in Vegas staat. Dat valt vies tegen. Echt? Dat valt heel. Oh. Je maakt gewoon heel veel kosten natuurlijk als, uh, als ondernemer. zijn. En Hans Klok uh, helemaal. Het is gewoon uh, die, die man die denkt: groot, out of the box, alles kan. Dus als hij op een dag bedenkt: van hé, hey, ik wil van de, de rechter onderhoek van het podium naar linksboven zweven. dan gaat hij ja. net zo lang uh, door totdat dat gebeurt. Dan ga, er worden tonnen ingestopt. Ja. En zo'n tijger kost natuurlijk ook, uh, ja. ook een hoop geld. Ja, ja onderhoud ervan. Zwembad waar <laughs> hij in zwemt. <laughs> oh ja, nee. Ik denk altijd van, god, dat is toch iemand die heel rijk geworden is. Die moet ook in het begin gezegd hebben, nee, ik ga goochelen. Die, ja. <laughs> ja. Maar um, ik, zie jou, ik zie jou wel als hoofd van zo'n groot bedrijf. Met al die mensen in dienst. <laughs> is dat, maar dat is dus ook niet je streven. Ja, ik, ja, ik hou ontzettend van de eenvoud. Dus uh, ja. groot worden door klein te blijven... Ik, ik, Haal wat slogans aan vannacht. Ik weet ja. niet of dat helemaal heel de bedoeling goed. is. Maar uh, ja, gewoon de eenvoud, les is more, zeggen ze altijd. Dus minder is meer. Ja, daar ben ik wel een aanhanger van. Ja. Uh, mijn optredens, uh, alles zit in één koffertje. Dus ik kan, wat voor optreden ik in principe ook doe. Dat past allemaal in één koffertje. En dan denk je van dat is heel saai of heel klein. Maar daar kan ik grote podia, dus gewoon de theaters in Nederland, kan ik daarmee bespelen. Drie kwartier tot een uur. En waar leer je dat dan? Je hebt verschillende uh, uh, ingangen, verschillende manieren om googeltrucs te leren. Je kunt, uh, dat is het makkelijkste, naar een googelwinkel. Er zijn er een stuk of vier in Nederland. Kun je bezoeken, gewoon een soort uh, ja, warenhuis in het klein. Dan heb je een afdeling dvd's met allemaal googeltrucs die daar worden af uitgelegd. Uh, boeken staan daar, uh, kleinere trucs, grote trucs. Uh, dat is het googelwinkel uh, gebeuren. Dan kun je je ook aansluiten bij een googelvereniging. Dus wat ik een aantal jaren geleden heb gedaan, die uh, ja, is aangesloten bij de Nederlandse Magische Unie. Die organiseert op haar beurt een heleboel evenementen, wedstrijden, congressen, markten, rommelmarkten, waar mensen een tweedehands trucs. Oh, je Tweedehands truc. En ik zie dat nu voor me, dat je op een soort inderdaad op een soort beurs komt. En dat je langs een tafeltje gaat en daar ligt dan inderdaad een stokje. Of een en afgehakte een... hand. Ja, heel... en wat kun je daar dan mee? En dat, maar daar moet je wel zijn als je graag wil weten hoe het allemaal werkt. Klopt. Maar het, haat jij internet? Uh, De YouTube tutorials van die filmpjes waarin je kunt leren hoe je... hebt ontzettend veel uitgelegd. En ja. dat is... Heel erg jammer. Destijds uh, hadden we het programma Googlaars ontmaskerd. Ja. En dan deed ik op, uh, op vrijdag een truc, kan ik me nog herinneren, bij een optreden. En het programma werd dan op zaterdag uitgezonden. En dan kwam ik maandag. Per toeval die mensen weer ah. tegen. En die konden mij feilloos uh, vertellen hoe die truc werkte. die je uh, jaren opgeoefend had. Ja, dat ja. is nogal uh, frustrerend. Maar gelukkig ja. is dat bij die ene truc uh, gebleven. En het motiveert uh, goochelaars om weer nieuwe trucs te bedenken. Ah, ja. voor mij was dat ook uh, de doel, het doel van uh, de maken van het programma. Heb je wel zelf een nieuwe truc bedacht? Ja. <laughs> ja, want je, je hoeft ze niet allemaal ergens vandaan te uh... Nee, je kan ze uit boeken halen, uit dvd's. Er is een markt in, uh, internationaal ook. Maar je kunt ook gewoon zelf trucs verzinnen. Moet, We ik, moet ik zeggen dat er al heel veel trucs bedacht zijn. Yeah. En je, er zijn gewoon een aantal basisprincipes. Het, verd het verdwijnen, het verschijnen, het zweven, het verwisselen van plek. Dus je moet altijd vanuitgaan van die basisprincipes, Want je tart eigenlijk de wetenschap, de natuurkunde. En uh, het komt altijd daarop terug. Maar het is als je, uh, als je een konijn uit een hoed kunt halen, dan is het natuurlijk hilarisch als jij een kavia uit een hoed haalt, en dan kun je dus verder gaan. En dat de hoed nou, ontploft en verandert in okay, iets anders, uh, bijvoorbeeld. Ik wil we wel even gelijk het beeld rechtzetten wat men heeft van, van het konijn, Van dat dat is echt zo ontzettend cliché, die hoge hoed met dat konijn. Dat gebeurt al jaren niet meer. En ik kan toch is wel zeggen, er niemand meer die een konijn uit... Nou het mag nog, natuurlijk niet een van de Partij voor de goochelaar in de Achterhoek <laughs> of waar dan ook. Maar uh, nee, de, de, de serieuze goochelaar vandaag de dag... die probeert toch echt van dat imago af te komen. Je geen je nou? zwart pak meer, geen hoge hoed, geen konijn. En die duiven die blijven ook gewoon thuis. Nou, ja, maar dat kan je nou wel gaan zitten. Ja, dat zit jij nu zo eventjes niet. Maar ik vind, het is een beetje alsof je een clown bent... en zegt van, ja, jongens, die rode neus, dat doen we niet meer. We zijn van, het is 2012, een rode, rode neus... en ja, die flapschoenen en een, en een bloem waar water uitkomt... dat hoort er toch een beetje bij? Ja, het hoort er wel bij, maar het wordt al jaren zo gedaan. En er is gewoon, ja, men, men is toe aan vernieuwing. En dan zie je ook vandaag de dag trucs als de doorgezaagde iPad. Het gebeurt <laughs> gewoon. Die doorgezaagd wordt en heel wordt, dus variatie op het doorgezaagde weesmeisje, maar dan in een modern jasje. Van de hedendaagse maatschappij dat is ook meer hechten aan een iPad ja, dan, ja. Aan, dan aan dat meisje dat ja. uh, doorgezaagd. Wordt. We gaan even een plaatje draaien. Um, we hebben uh, klaarstaan uh, Pilot en uh, Magic. Uh, die had jij uitgezocht? Exact. Waarschijnlijk omdat het Magic is of niet? Of, dat zou uh, zomaar kunnen. Nou, ja. vind ik een goede reden. <laughs> En uh, Magic voor Michel van Seist. Hij is 19 jaar. Hij is goochelaar, mag ik wel zeggen. Zat ja, ook op je op je kaartje? Ik heb een visitekaartje. Daar staat, staat geen op... goochelaar op. Daar staat op magisch entertainer. Oeh, ja. Ja, ook mooi. Ja, dat, dat ja. Is, we hadden het net over dat uh, clichébeeld goochelaar. Dat is een heel oud woord. Komt volgens mij uit het Duits. Het uh, betekent, uh, betekent iets van uh, gek doen. Nou, Echt waar? Ja, het betekent gek doen. En... Uh, ja, dat is ook een woord. Dat wordt ook weer geassocieerd met die hoog met dat konijn. En uh, daar heb ik iets op bedacht. En ik dacht, ik noem me magisch entertainer. En het ja. is ook niet alleen het doen van een trucje. Het is gewoon entertainment, kan je toch wel zeggen. Gecombineerd ook met andere facetten. Zoals uh, stand-up comedy. comedy. comedy ja. uh, en uh, ja, dat gecombineerd met dat goochelen maakt uh, het magische entertainment. Waarom heb jij nog niet meegedaan aan Holland's Got Talent? Um, dat is een... Uh, Heel lang verhaal. Ik heb daar zo mijn uh, theorieën over. Maar um, uh, ja, ik, ik, ja, het is wel de radio, dus iedereen uh, luistert mee. Maar laten we het ophouden dat uh, je als kandidaat een contract uh, moet tekenen. En uh, dat het niet zozeer gaat om de prestaties van een kandidaat, maar meer om het uh, papierwerk. Ik zal er niet al te veel over uitweiden. Ja, maar dat dat is natuurlijk voor mij, ga je er wel over uitweiden. Dat is in ieder geval in zoverre <laughs> dat ik het begrijp. Want, ja. wat is, nee, maar uh, uh, wat ik me namelijk voor kan stellen... die programma's gaan om een soort van instant roem. De kinderen willen ook tegenwoordig beroemd worden. Die willen, vroeger wilde je zangeres worden, of actrice, of uh, model. Of, en tegenwoordig zeggen kinderen, nou, ik wil graag beroemd worden. En dan maakt het ze niet uit waarmee als ze maar beroemd worden, als ze maar handtekeningen kunnen uitdelen. Ja, en de, de gratis rodelopers. dingen krijgen en met lange Frans naar ja. filmpremières <laughs> mogen, weet je. Ja, nou, dat begrijp ik ook wel. Dat, dat is, alleen, um, uh, en daar zijn, die, daar zijn die programma's ook op. Er zijn ook mensen die, um, het maakt ze niet uit of ze wat ze mogen laten zien in zo'n programma... als ze maar in dat programma iets ja. mogen laten zien. Ja, dus dat, dat programma is... wordt meer een doel op zich. En als jij al vanaf dat je acht was... weet dat je wil goochelen en je bent daarmee bezig... zou ik me kunnen voorstellen dat je niet in zo'n programma... Uh, wilt goochelen, maar dat je gewoon denkt... van nee, maar ik kom hier kom ik gewoon zelf wel. Gewoon stapje ja. voor stapje ontwikkel ik mezelf. En het gaat mij niet om dat ik in zo'n programma... een kunstje mag doen... Nee, ik heb, daar be ik heb een bepaalde meningen over dat soort programma's. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ooit uh, te zien uh, was in, uh, in zo'n programma. Maar dat was een gastoptreden, dus ik deed niet mee als kandidaat. Ik had Wat niet was het voor het programma dan? De nieuwe Uri Geller. Oh. En daar verzorgde ik een uh, gastoptreden. Oh. En uh, ja, de, ik werd uitgenodigd om als kandidaat mee te doen. En, ja. uh, toen kwamen de papiertjes op tafel. en uh, Toen heb ik vriendelijk bedankt voor de eer. Ja. En uh, daar was het daar is het bijgebleven. Maar, maar... Uri Gelle was meer, dat was meer het mentalisme en het illusionisme en het was, was dat ook. Uh... Uh, dat is uh... Nee, maar voordat je, want ik, ik weet ook een beetje hoe dat gaat bij televisieprogramma's. Die zoeken gewoon leuke kandidaten. Die denken zo'n jonge jongen, dat is hartstikke leuk. Nou, Die kan heel goed de dingen in brand steken. Zo. Die kan vast ook wel een beetje meer het... Uh, ja, dat gaan ze je dat, dan dat een kant op Dat is een terrein wat verwant is aan het goochelen. Uh, en het is eigenlijk uh, een, een zijpad van de goochelkunst. Het is ook wel een tak op zich. Ja. Maar waarom is dat dan? Dat je dan toch echt kiest voor dat goochelen? Ik weet niet, het, het onschuldige, Want het, het, het vrolijke. Vindt. Ja, het mentalisme is gelijk alweer zo serieus. En ik associeer dat toch compleet in een zwart pak. En uh, ja ik vind. Ik, ja, er zijn ontzettend goede uh, mentalisten in Nederland, maar ook in het buitenland. Ik vind, op, ik vind het een beetje saai. Er zit geen tempo in, weinig humor. Het is allemaal zo serieus. Ja, ja. En ik hou een beetje van, ja, ik, ja de vrolijke noot die mis ik daarin. Ik vind, met mentalisme vind ik vaak, het, het uh, schuurt tegen bedrog aan. En goochelen schuurt meer tegen iets vrolijks. En ja. Niet, uh... ja, het is allebei een soort, uh, ja, ik moet oppassen wat ik zeg. Ja. Maar uh, ja, het, als goochelaar ben je gewoon een, een beroepsoplichter. Mensen betalen je om... Uh, zou je, ook, zou je ook zakkenrollen kunnen zijn? Doe ik ook. Ja. Nee, nee dat nee, Dat is geen grap of iets dergelijks. Nee, dat ik uh, rol uh, zo regelmatig, uh, zo af en toe een uh, horloge en uh, ik heb een keer een directeur van een bedrijf een portemonnee afhandig gemaakt. Ah, het is wel. Die meneer, dat werkt die, uh, wel ja. die meneer had mij ingehuurd en die uh, zei dat er weinig budget was. Ik had de portemonnee gerold. Ik keerde me van hem af. Ik uh, keek die portemonnee uh, door. Ik telde de briefjes van 50 euro. Ik kwam op 16 briefjes 800 euro. Oh. Uh, en ik uh, maakte die man er nog uh, eens op attent uh, dat er weinig budget was. En, Ach, oei. Ja. Werd het wel geapprecieerd? Dat, uh, ja, bent op een of een... andere manier kom ik daar wel mee weg. Ja, ik moet wel oppassen wat ik zeg. Uh, maar ik kwam ermee weg, gelukkig. En dan ja. zit je echt op het randje van, moet je dat zeggen of niet? Maar ja, het pakt er goed uit. Maar jij bent dus een jongen, die dat is volgens mij een soort kern... dat je wegkomt met dingen. Ja. ja waarom is dat? Ik weet het niet. Uh, jong uh, uh, uh, zijn misschien? Uh. Ja, ik heb het ook wel een beetje, geloof ik. En ja. ik, ben niet <lacht> meer, ik ben niet meer jong, maar het, is wel, ja, het, uh, het, het komt vaak wel ergens vandaan. Maar laten we heel even, want je bent dan een jongetje van acht... En je ontdekt dat goochelen en je wil, je nou je wil inderdaad, je wil naar al die bijeenkomsten, je wil gaan optreden. Dan komt er een hoop bij kijken ook voor jouw ouders. Ja. Dus dan moet je van die ouders hebben die dat ook leuk vinden. Die dat stimuleren. Ja, precies. Ik Hoe ging dat? Uh, nou, in het begin. Uh, ja, Het is gewoon zo, dus ik zeg het ook. Namen is het namen volgens mij niet zo heel serieus. Die dachten van, ja, die wordt uh, brandweerman of meester of wat dan ook. En uh, ja, dit, dit waait wel weer over. Dit is ja. een, ja, een... Dat denk je de eerste drie maanden. Dat ja. denk je de eerste drie <hijen> maanden. Maar na twee jaar werd het, het, het, begrepen zij ook wel dat het al serieus begon te worden. Ondertussen had ik alle afleveringen van Hans Kazan uh, Magic Unlimited, al, uh, dit al vier keer uh, doorgekeken, heen en terug, alle kanten op. Ik maakte er verslagjes van, ik probeerde de trucs te doorgronden. Ja, ik, ik was er dag en nacht mee bezig. Dus uh, toen zij begrepen van hé, hey, dit wordt serieus, zijn ze uh, met me meegegaan naar goochelwinkels. hele land doorgereisd om uh, mensen te vinden Want die. Want je konden... ouders hadden tot dat moment daar helemaal niets mee. Uh, Jouw vader nou, was niet stiekem al een beetje geïnteresseerd. In, nou, niet, niet op zich, uh, op zich niet in het, uh, in het goochelen, maar wel in theater, in, in films, musicals, uh, dat soort dingen. Dus wel een beetje het artistieke, dat zit er wel in. Niet, ja, dat, het bekijken ervan, dat vinden ze heel. Uh, Interessant. Mijn moeder zingt bijvoorbeeld in een ah, koor, houdt zich okay. bezig met kunst en uh, mijn vader met sport. Dus ja, ze zijn wel een beetje op dat terrein bezig. Maar bij mij ja, was het wel echt heel duidelijk specifiek dat goochelen. Ja. En, en, en toen moesten ze dus inderdaad, zoals ouders met een voetbaltalentje, opeens heen en weer moeten naar trainingen en weet ik veel wat allemaal. En ouders met een volleybaltalentje, wedstrijden door het hele land. Dat was, het, jouw goochelenwet was een beetje een equivalent daarvan. Ja. Dus tot, gingen, ze gingen met jou uh, Tot nee. op de dag van vandaag uh, rijden ze eigenlijk bij elk optreden. Ja, ze zijn uh, ook mee. Ze, zijn, ze, ook ze zitten hier ook ja. uh, om het hoekje ja. en ze luisteren uh, naar wat ik te vertellen heb. Ja. Maar die reizen uh, ontzettend, die maken kilometers. Dat wil je niet <laughs> weten, Astrid. Ja, ja dat kan en dan wel. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Ja, maar betekent dat... dat, dat ga jij waarschijnlijk anders opvatten dan dat ik het bedoel. Maar betekent dat dat ze zelf niks te doen hebben? <laughs> <laughs> uh, Integendeel. Mijn ouders hebben het allebei hartstikke druk... met de dingen die ze te doen hebben uh, de hele dag door. en uh, nou, Het is echt een strakke planning. Dus ze hebben zeker van alles te doen. Uh, maar ze doen het met liefde en uh, ze stimuleren me enorm. Dus dan is eigenlijk ja, niets onmogelijk... Zo ook niet uh, bij mijn ouders. En ja. uh, ondanks hun volle agenda weten ze toch elke keer weer te regelen... dat ik op de juiste plek kom uh, voor optreden. Maar bijvoorbeeld, op bijvoorbeeld toen dat uh, moment eraan zat te komen om te gaan studeren... hebben ze toen niet een gesprek met jou gehad van... nou Michel, we willen toch wel graag dat je nog een papiertje gaat halen. Ja. Ja? Uh, toch, ze hebben me daar heel vrij in gelaten. Voor mij als ik gezegd had van ik ga niet studeren... hadden ze dat niet zo heel erg gevonden. Als ik me dan wel... Echt helemaal op dat goochelen zou focussen en dat zou uitbreiden en daar ja, mijn zinnen op zou zetten. Ja, ja. want ze vinden het prima wat ik doe uh, als ik maar dat wat ik doe met volle overtuiging doe en niet uh, 90 procent moet je ook gewoon voor de volle 100 er tegenaan. Oké, okay. dat is ja. de mentaliteit. Ja, bij de ons mentaliteit in huis. is het ja. stimuleren. Ja, en en uh, Iris, is het? ja, is dat je zusje? Nee, dat is een dus hele goede vriendin hele en die is vriendin. vandaag mee. Oké, okay. maar ja. die wilde en, ook even kijken. Die wilde ook kijken en die gaat ook wel eens mee naar optredens. En dan uh, ja, zet ze wat dingetjes klaar, wat trucs die dus ze. Eigenlijk jouw CITA? Mijn CITA, ja, <laughs> nee, dat klopt. Ja. Dat was assistente van Hans Klok, toch? De, de, de voormalige ja. assistenten van uh, Hans ja, Klok. Precies, ja. Ja. Oh ja, want die moet je natuurlijk ook hebben als een goede goochelaar. Uh, de illusionist uh, uh, ja, heeft een heleboel assistenten. Is een goochelaar kan het in principe zonder assistenten af. Maar zo af en toe uh, ja, maak ik ook gebruik van mensen die, uh, die me komen helpen. Ja. En daar heb, is Iris erin van. Heb jij uh, Hans Kazal nooit ontmoet? Absoluut, ja. Uh, hoe was dat? Ja. Uh, uh, yeah. Ik, ik heb hem uh, hier op het Mediapark uh, gezien. We zijn nu in Hilversum op het Mediapark. En dat was in studio... Even nadenken, ik denk 21 20. dat dat ja. was. Ja. En daar werd het programma opgenomen. Het eerste seizoen keek ik op de bank. Maar oh, bij het tweede ja. seizoen... Uh, zaten we hier ook gewoon echt in de studio... Met mijn ouders uiteraard, en ja. die gingen vrolijk mee. Ja. En die vonden het ook uh, hartstikke leuk. Toen heb ik hem gezien en daarna een paar keer in het theater. En dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik heb uh, eigenlijk vanaf het begin ook contact met hun gehad. Persoonlijk per uh, brief en ook uh, later per e-mail. Ja. Want dat kwam toen, nou, dat deed ik ja, ook zo'n uh, ja, ja. En uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik die mensen echt drie e-mailtjes per dag stuurde. Ah. Maar, het leuke was, um, ze reageerden overal op. En dan was het niet één zinnetje. Dat was gewoon echt een compleet verhaal. En die waren gewoon echt bereid om mij te helpen. En ja. uh, dan kwam ik naar een voorstelling. En dan na afloop uh, mocht ik uh, met hun mee backstage naar de kleedkamer. En dan legden ze weer een truc uit. Eerlijk en, uh, waar? Ja, echt waar. Maar dit is er niet een soort ongeschreven code voor dat je dat nooit moet doen? Truks Willekeurige uitleggen. mensen moet je geen trucs uh, okay, uitleggen. Oké, maar zij, zagen, zij dachten, hij is de volgende. Ik weet niet wat ze dachten, maar ze zagen ja. waarschijnlijk wel een heleboel uh, ja, passie voor de ja. vogelkunst. en uh, ja, Het zijn buitengewoon aardige mensen, dus die waren uh, bereid om mij te helpen. Maar zijn er niet honderd jongetjes die dat heel graag willen? Ja. En doen ze dat dan bij honderd jongetjes? Of was jij een uitzondering? Ik he? weet het niet, maar ja. uh, het zou maar kunnen dat, ze, dat ik een van de uitzonderingen was. Ja. En, en wat maakt jou anders dan die andere honderd jongetjes? Of is dat niet zo? Misschien, Denk je misschien, gewoon van... misschien de veelzijdigheid. Dus niet alleen het, uh, het goochelen, maar ook het praten, de interactie. En uh, daarnaast speel ik piano. Dus ook... Ik heb, <laughs> maar ook tijden, mensen... de, de, de, in die ik, optredens? Ik, ik doe wel eens ex dat ik uh, mezelf <laughs> begeleid op de piano. Ja, En dat is wat, wat andere goochelaars niet, uh, niet doen. En waar kwam dat vandaan dan, die piano? Dat kwam een beetje tegelijk. Ik was al eerder met pianoles begonnen dan, voor, dan, dat, ik, uh, Hans, uh, goochel, dan dat ik Hans Kazan ontdekte. Ja. Ontdekte <laughs> dat er nog meer was. Ja. <laughs> ja, dus ik speelde eigenlijk altijd wel piano. En er stond een orgel in de woonkamer uh, heel vroeger. Dus uh, dat heb ik ook altijd gedaan, piano spelen. En op een gegeven moment is dat ook een mix geworden. En of dat dan de pianogogogelaar is of de goochelende pianist, ik weet het niet, maar... Mm. Ja. ja, maar, maar het, het spelen is wel ondergeschoven kindje bij ja. het goochelen. Want, ja, weet, je moet je voorstellen... Hey, je moet namelijk een de, piano de, hebben. Dat ook, <laughs> maar dat lijkt erop. En ook als je op YouTube uh, kijkt. Iedereen kan piano spelen, lijkt het wel. Nee, even serieus. Nou, mensen maar kijken, maar waar? mensen ja. gaan even de, op YouTube zitten, zo'n uh, tutorial. En uh, ze kunnen opeens allemaal liedjes spelen. Uh, kortom, er zijn heel veel pianisten. Maar dat geldt ook voor Er zijn voor relatief weinig goochelaars. Het begint nu te klinken, Michel, alsof je dat goochelen alleen maar doet, omdat niet zoveel mensen dat doen. Zou ik, ja, nee, maar dat moet je even voorstellen: ik ja. heb ook ja, we gaan nu een hele grote ja, uitzending leven. Ja, ik ja, een chaotisch <laughs> leven. Nee, ik heb piano gespeeld. Ik heb ook nog een tijdje als feest uh, DJ uh, uh, gedraaid. Ja. Maar je moet, en ik, ik ging goochelen. Maar je moet je voorstellen: dan had ik een grote geluidsinstallatie met licht, en ik had een elektrische piano. Uh, maar dan werd ik geboekt als goochelaar. Ja. En dan, werden, dan had ik uh, in het begin uh, acht optredens in de maand bijvoorbeeld. En dan uh, had ik één keer in de twee maanden... dat ik een keer met die geluidsinstallatie op stap kon. Of met de piano. Ja, Dan, dan ben je gek als je dat aan blijft houden. Dus op een ja. gegeven moment heb ik gezegd, van dat doe ik niet meer. Ik ga me helemaal op dat goochelen focussen. Oké, okay, dat ja, is ook wel zo makkelijk met dat ene koffertje. En er was veel vraag naar, merkte je. Daar is vraag naar. Ja daar is nog steeds veel van. ja dat begrijp ik ook maar uh, dat, dat heeft ook te maken met wat je aanbiedt want als je uh, als je passie zou liggen bij die piano en toestanden dan ging je dat gewoon weer aanbieden passie. en dan ging je en het ja, doet op ja. de dag van vandaag dat zit ook een tikje piano. frustratie uh, nee, valt wel mee. Ja, ik heb <laughs> ook voor de, voor de keuze gestaan Ga ik uh, iets met muziek doen, conservatorium. Ja. Ik heb ja. op de muziekschool alle diploma's gehaald die je kunt halen in pianospelen, de, tot en met het D-diploma. Uh, dus ja, de, de, dan is de stap eigenlijk naar het conservatorium. Maar ik heb het niet gedaan, want ik, ja, ik vond het een beetje, een, het is een moeilijke wereld de muziekwereld. Zo zou de hele wereld op het moment uh, financieel gezien, maar de muziekwereld, ja, om als muzikant aan de bak te komen. En daarnaast dat je gewoon de hele dag in de muziek zit... de hele dag nootjes zit te kijken. En dan wordt een hobby wordt verplichting. En ik ja, pianospelen houd ik liever als hobby. Gewoon ja. dat je ervan kan genieten. Gewoon op een avondje niets te doen. En rustig op die piano gaat zitten. Gewoon op het moment dat je gevoel dat ingeeft. En niet een rooster van een of ander conservatorium. Ja, maar als je dat was gaan doen, dat conservatorium... was je dan uiteindelijk geëindigd als echt het grote pianotalent van Nederland? Of als een van de... Pianisten in ik. bands Eén... die uh, het avond en avond... Dan ben je er één van de zoveel. Ja. En dat wil jij niet. Dat wil ik niet. Ja. Nee. Zullen we um, uh, Pianoman draaien van Billy Joel? Want die had jij ook uh, aangegeven als wil ik wel horen. Nou, en laat het nou echt bijna organisch in het verhaal passen. Het, sluit, het lijkt wel een goocheltruc het op zich. Het is ongelooflijk hoe je het doet. an old man sitting next to me making love to his tonic and gin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 I could get out of this place Oh la la la did it ah La la did it ah da da Now Paul is a real estate novelist Who never had time for a wife And he's talking with David Who's still in the navy and probably will be for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 Pianoman van Billy Joel. Ik zit hier met uh, Michel van Suist, Pianoman en Goochelaar. 19 jaar. En uh, toch een goede kandidaat voor de Nacht van uw leven. Om een uur over zijn leven te praten. Uh, Michel? Ja? Um, ik zei net tijdens het tijden plaat, hij komt zo: die vraag: wat vinden je vrienden van jou? Nee, maar ik, waar ik naartoe wil, ik zal het Jij eerlijk zeggen... Je mij met de mond vol tanden laten staan. Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat uh, uh, zeker dat kind... dat goochelende kind, ja. maar ook die jongen van 16 met een eigen bedrijfje... Ja. Uh, dat, dat uh, mensen in jouw omgeving jou wel eens vervelend kunnen vinden. Je bent een buitenbeentje, Zo strebertje. Ja, waar, waar de rest, waar je vrienden de kroeg ingaan om zich uh, ja, nou, wel of niet in coma te zuipen, dat ja. doet er niet toe. Sta ik op mijn kamer of in de woonkamer of waar dan ook, sta ik mijn trucs te oefenen? Nou ja. moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet zo autistisch ben. Dat ik op zaterdagavond uh, dat sta te doen. Maar het zou kunnen. Het behoort wel tot de mogelijkheden. Dus ja, je le leeft gewoon een heel apart leven, anders dan anderen. Je, je moet dingen laten omdat je iets wilt uh, wilt gaan doen. Dus nee, maar... maar als je als je wil, dan kun je ook jouw verhaal als uh, heel heel uh, negatief uh, uitleggen. Dus ja, je bent wel een beetje een strebertje. Je wil wel altijd uh, aandacht en je moet wel de uh, je ouders moeten wel een beetje overal naartoe ja, en uh, ja. je wil uh, wel in de spotlights. Je, ja, je, en je, je wilt... wordt wel een Ja, het gaat wel een beetje dan om jou draaien als, uh, Ja, en dan ben je baas. ook dus nog eens dus... zo'n makkelijke babbelaar. Dat zijn jouw <laughs> woorden. Maar levert dat, levert dat wel eens conflict op? Ja. Wat? De, de, de, me, de mensen vinden dat ik te makkelijk misschien met dingen wegkom. Dat, dat zou uh, het enige... Ja, dat zou kunnen zijn. Ja. En merk je dat bijvoorbeeld in je studie? Want als, ik, ik herinner me van mijn studie... dat ik niet uh, daarnaast een eigen bedrijfje had... en. Uh, uh, optreden, dus hadden dat soort oh, misschien een paar, maar, uh, <laughs> <laughs> maar dat andere studenten misschien ja, inderdaad, zijn, dat uitgaan ja, en dat uh... maar die zijn die die begrijpen het ook wel en die zijn ook wel oprecht geïnteresseerd en die, die begrijpen dat ook gewoon. wel. Maar ik, op het moment dat ik gewoon een avondje vrij heb, dat gebeurt ook, dan ga ik ook gewoon mee de discotheek in over het algemeen. Oh, dus toch ik probeer wel, wel ja. zoveel mogelijk ook met de stroom mee te gaan van mensen, maar dat kan niet altijd. Als je een optreden hebt op zaterdagavond, vrijdagavond, ja, dan, dan heb je een optreden. Dan kun je niet naar de bioscoop. Kun je nee. niet naar, uh, naar een club, naar een discotheek. Nee, Gaat maar dat niet. is gewoon een kwestie van kiezen en investeren voor jou. Ja. ja, en op zulke momenten kies ik toch echt voor mezelf. Ja, dat, hij... dat is misschien dat egocentrische waar je net ja. op doelde. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen, ik, je merkt namelijk dat nou eigenlijk de mensen die met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken dat er zijn gewoon weer andere mensen die vinden... nou, doe dan maar gewoon. En ja. dat overdreven gedoe, en met je gegogel. Dus ik vroeg me af Maar op, of Ik begrijp ik die mensen aan? ook wel. Die begrijp ik helemaal. Want ik heb dat ook met bepaalde dingen. Dat <laughs> ik echt denk van... Ja, de, met alle respect hoor, maar ik zit nu al twee weken... naar die Olympische Spelen te kijken. <laughs> er, er komt geen eind aan. Maar dat is mijn mening. Maar, maar de... ik respecteer mensen die zo over mij denken. Maar ik heb ook zo mijn opvattingen over bepaalde dingen. Terwijl die Olympische Spelen eigenlijk ook een groot circus en, en, um, en show en weet ik veel wat allemaal. Die aspecten zou jij mensen... moeten kunnen waarderen. Ja, nou, wat dan, ja, ik laat mensen gewoon in hun norm, in hun een, in een Waarde. Ja, het is laat. Het is... Ik laat mensen in de de het normen, is, hoog, is net, een mooie. Uh, ja. hoog, net hoe je het bekijkt. Maar Michel, hoe was dat als kind? Want dan was jij, was jij een... Um vervelend jongetje? Nou, vervelend zou ik niet willen. Ik, ik was eigenlijk best wel braaf, volgens mij. Ja, ja maar ik, ik kreeg altijd op school... Uh, extra opdrachtjes om uh, me om bezig te houden. Een soort bezigheidstereg. Uh... Ik was ook wel vrij snel klaar met de dingen... En ik kan me nog wel herinneren dat iedereen druk bezig was met rekenen. Want geen wiskunde rekenen heet ja. dat op de basisschool. Ja. En dan zat ik daar met een, een geel goocheltouwtje met de schoollijn... de uiteindjes aan elkaar te plakken, doordat de touw niet ging rafelen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. En dan zat iedereen te kijken van wat moet die nou weer? Ja, maar dat bedoel ik dus. Ik kan me voorstellen dat je als juf ook denkt... ga nou die sommen maken, Michel van Zijst. Ja. Maar dat uh, nooit een probleem voor ik jou geweest. Ik ben wel geweest. op de middelbare school een keer bijna de les uitgestuurd, omdat ik met een pakje speelkaarten ook andere mensen van hun werk af uh, afhield. Toen werd de, uh, de docent werd uh, werd een beetje boos. Ja. En dat begrijp ik dan ook wel. Maar ja, ik ja, ik had ik moest gewoon even. Ik had even dat momentje nodig van uh, nu moet mijn trucje even. Ja. Maar ik heb want ik heb ik heb een theateropleiding uh, gedaan en dan moesten we bijvoorbeeld wel eens uh, op een boot. Uh, als de gasten dan binnenkwamen, waren wij verkleed als een soort stewardess. En dan kwamen de gasten binnen en dan moesten wij grappig doen tegen de gast. om ze het, weet je wel, jas aanpakken, maar ondertussen ook grapjes maken. Het is, dat is gewoon, dat is eigenlijk gewoon een, een hele economie op zich, hè. Entertainment en ja. dat soort dingen. Ja, je en, kunt butlers inhuren, ja. sneltekenaars. Uh, Moorddiners, hebben we ook nog Dinees, wel ja, gehad de dat de je ging dochter, eten. De, de. En dat wij dan als soort politieagenten uh, uh, kwamen. En, en, uh, zeg maar, wat je dan krijgt als je die opleiding hebt gedaan en je komt zelf een keer op een bedrijfsfeestje en denk je, oh, daar heb je zo'n stewardess. Weet Je denkt je, ja. oh, oh, die moet leuk doen. En dan vind je. Het, ik vind het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Want ik, ik denk ach dat is ja. weer zo'n student die de dat hele avond voor mij ook wel eens, ja. ja vinden mensen ook wel eens, dat je dan kom jij ergens over het over het algemeen kunnen mensen het uh, ontzettend waarderen maar ik, ik kan me nog aan een optreden herinneren in een uh, Italiaans restaurant in Spijkenisse ja dat dus soort dingen vergeet je dan niet en dan kom je aan een tafel en uh, dus ik zeg iets van uh, goedemiddag mijn naam is Michel zou u even deze touwtjes of deze ballon of weet ik veel wat, willen controleren. En toen zei iemand uh, aan die tafel, uh, dat willen we best... maar kan dat ook zonder die vervelende grijns op je gezicht? Ja. Ze vonden me iets te, iets te vrolijk, maar dat, dat hoort er gewoon bij. En uh, die meneer die deed ontzettend nuk nukkig. Die was uh, super zagrijnig, maar die bood na afloop ook wel zijn excuses aan. Die zat niet lekker in zijn vel. Maar dat gebeurt wel eens. Of uh, jij ja, komt zelf uit Venendaal en dat ligt natuurlijk midden in de Bijbel belt En dan gebeurt het wel eens dat ik een optreden heb. En dan uh, vraag ik, uh, is iedereen? Er? Zal ik alvast beginnen? En dan uh, zeggen ze, ja, nog niet iedereen is er. Maar je kunt er wel. Ik zeg, nou dan wacht ik toch gewoon. En dan is het van, nee, uh, die gasten mogen pas komen als jij weg bent. Als de goochel oh. weg is. Dat mag niet van het geloof. En dat vind ik toch wel even mooi om dat nu op radio 1 recht te zetten. Uh, goochelen, <lacht> dat is een entertainment vorm. Dat is puur vermaak. Schoon theater, komt niets uh, bovennatuurlijks bij, uh, bij te geen kijken. Geen hekserij. Geen op, hekserij, geen duim, ik ben niet bezeten van de duivel of wat dan ook. Ik doe gewoon een kunstje, een trucje, zoals een cabaretier een grap maakt, zoals een zanger een lied zingt, doe ik een trucje. Gewoon een trucje, ik beweer geen krachten te hebben of wat dan ook. Dus de volgende keer verwacht ik die mensen gewoon bij mijn nou voorstelling. Ja. Maar misschien moet je iets met brood en vis en water en wijn... En, uh zou kunnen ja ja nee ja is dus misschien een optie nee misschien toch even. dat uh... maar goed maar um, ik heb dan inderdaad ook wel nou ja, met een, een een blauwe maandag iets uh, in de cabaret geprobeerd en dan stond ik in uh, een of ander buurthuis en uh, moest je omkleden in een kast <lacht> en uh, dan liep er een hond het podium op en okay. uh, ben je daar al voorbij of sta jij ook nog wel eens ergens in een uh, buurthuis of op, bij een... Ik heb bijvoorbeeld... Op een braderie waar de geluidsdingen uh, het niet doen. Ja. Of uh, dat? Soort ja, in het circuit waar ik zit. Ja, ik kom veel op, op, op grote bedrijfsfeesten, in, in grote hallen. Uh, ik trad bijvoorbeeld op, voor, op het VNG-congres. Het congres van alle burgemeesters en wethouders je begrijpt. Nee. Daar gaat jaren ja. voorbereiding aan vooraf. Dus dat soort dingen overkomt je dan niet. Maar ik, ja, ik kom ook wel eens op, uh, op plekken waar het al iets minder uh, verzorgd is. Uh, een podium wat uh, half in elkaar zakt. En, uh, een geluidsman die niet zijn werk doet. Die, die gewoon mijn microfoon uitlaat staan. Dat soort dingen. Dat gebeurt gewoon. En dat is wel heel vervelend. Maar dat vind ik het ook wel weer leuk maken. Want dan, dan moet je gaan improviseren. Uh, Hans Klok in Las Vegas en al die andere grappenmakers, die draaien gewoon een show... en dan maakt het niet uit of ze die op dinsdag draaien... voor het ene publiek of op donderdag voor het andere publiek. Dat is gewoon eigenlijk een film die ze afspelen. En wat ik doe, dat, ja, ik heb wel een vast repertoire... maar dat, dat is toch ook wel ontzettend afhankelijk van, t, van de input van het publiek... en het soort publiek, wat ze, wat ze zeggen, wat er gebeurt, de actualiteit op dat moment. En of het moment dat er dan iets fout gaat microfoon die niet werkt of wat ja. dan ook. Dat vind ik eigenlijk wel leuk, want dan kun je daarmee spelen. Is het toch weer ja. anders? En dan uh, komt het op je improvisatietalent aan. Ja. Is dit het? Ga je? <lacht> nee, maar ga jij wat je nu doet tot je 67ste doen? Dan moet ik. Uh... Ja, ik zou in ieder geval al tekenen als ik zo oud mag worden. Mm -hmm. Zo oud, 67 zo oud. is tegenwoordig echt niet. Ja. Dat is waar. Maar ja. Ja, dat, ik, ik, moet daar, ik, ik leef eigenlijk per dag. Ik, ik ben niet ook zo'n planner die jaren vooruit kijkt. Maar, uh, en ik doe dingen vanuit mijn gevoel. Dus als mijn gevoel de rest van mijn leven niet verandert... en blijft zoals het nu is, dan blijf ik doen wat ik nu doe. Tuurlijk wil je, uh, wil je groeien. Dus uh, nog meer optredens, de nog leukere optredens. Uh, uh, maar in principe mag ik niet klagen met mijn 19 jaar en uh, mijn goochelarij. Nou ja, precies. Maar dat betekent dus ook... dat je, dat je als, als dit het is, dat je je Las Vegas al bereikt hebt. op je 19e... Mijn Las Vegas? Ja. ja, dat, ja, ja misschien stel ik te, te weinig ijs of leg ik de lat niet te hoog. Maar ja, dit is het eigenlijk wel voor mij. Hè? Ik vind het hartstikke leuk wat ik doe. En ik, ik hoef helemaal niet naar Las Vegas. Geef mij dat buurthuis ja. maar in, in Lelystad, waar het geluid ja. niet werkt... waar het publiek uh, uh, zagrijnig is of zo, uh, voordat de voorstelling begint. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Dat, is dat is theater, dat is echt spelen ja. met de mensen en met de situatie. Ja. en dan vraag ik me toch af wat het is dat je in die spotlights uh, wilt staan. Ja drang, naar, ja, drang naar aandacht. En te Daar tenen. De... ja, maar waarom? Nou, het, is, het klinkt zo negatief, want je hebt gewoon een, een, een, een skill. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Vaardigheid. Een vaardigheid, dank je. Een talent. Die je ontwikkeld hebt. Dus waar je heel hard voor gewerkt hebt. Dus het is helemaal niet gek dat je dat ook wil laten zien. En dat je daar plezier aan beleeft om die vaardigheid te laten zien. Laten we zo zeggen: het merendeel van de goochelaars, 95% of meer, die. Oefenen op hun zolderkamertje wat trucs. Die de, vaak ook de, de duurste trucs kopen ze in. Omdat ze denken: van ja, als ik een hele dure truc koop. Ja. dan word ik een goede goochelaar. Maar dat zijn juist goochelaars die die mentaliteit hebben. die blijven gewoon eeuwig op dat zolderkamertje. en die komen daar nooit hun, de, de woondeur of de, de, de nee. woonkamerdeur uh, mee uit. Ja. Want eigenlijk de, de echte goochelaars, de goede goochelaars, die kunnen trucs gewoon met alles, want een echte goochelaar die doet dit... en er staat opeens een fles wijn bijvoorbeeld. Nu dan toevallig niet. Maar dat een echte goochelaar die kan dat... en die heeft ja. helemaal geen grote, grote kast nodig... waar iemand uit de voorschijn komt. Want dan maakt het niet uit of Hans Klok die kast open doet... of dat jij dat doet, als hij. Nee. Ja, ah, vind ik me wel leuk. Al moet ik maar, wel heel erg uh, wel zeggen dat, uh, dat Hans Klok natuurlijk uh, een gigantische X-factor heeft. Dus een showman, een, een podiumbeest, en die gaat de keer op dat podium daar. Ik, dat zie, Moet ik jou nog zien? Zie nou doen? Ja, ik zou mij niet oh, onderschatten, zet er een windmachine <laughs> op. En ik, uh, dat doe ik ook heel aardig. Nee. Maar nee, ik begrijp wat je bedoelt. En, uh, uh, een eigen televisieprogramma zoals Hans Kazan Magic dat, dan en Dan zou het is. cirkeltje wel weer helemaal rond zijn. Hè? Ja. Zoals ik dat als kind zag. En dan zelf zo'n programma en dan ook weer andere mensen inspireren. Andere achtjarige jongetjes of net iets ouder of ja. jonger. Zou toch geweldig zijn? Ja, dat zou ja. je toch wel... Uh, maar om daar op, op 19 jaar geleden, dan, dan, heb je, dan, lopen, dan schreeuw je wel heel hard van de toren. Nou ja, hallo ik. zeg. Als jij, uh, als jij op je 16 jaar eigen bedrijf hebt, kun je op je 19e wel nadenken... over een eigen televisieprogramma. Nou, binnenkort misschien praten met Jan Slachter. <laughs> ja, maar daar ben je te jong voor, hoor. Voor Is dat zo? Ja, dat ja. zou ik eerst eens bij BNN <laughs> proberen. Ja, ja. En uh, uh, uh, uh, naast dat goochelen, denk je, hoe lang blijft, uh, blijft dat gezin van jou nog meegaan? <laughs> Zolang zij het leuk vinden. En ik begrijp dat ze het ja, eigenlijk nog wel hartstikke leuk vinden om, uh, om te zien. Mijn vader heeft uh, mijn voorstelling voor mij al een jaar niet meer gezien. Hij rijdt dan en dan rijdt hij keurig door. Maar die, die ziet uh, de voorstelling op zich niet zo heel uh, vaak. en. Toevallig zag, zag hij hem twee weken geleden weer. Dus hij kon het vergelijken in een jaar. En hij zegt van, oh, je bent eigenlijk wel gegroeid. En het, ah. het is beter en de, de trucs gaan beter. je verhaal uh, is uh, ja, gegroeid. Dus dat is wel ontzettend leuk uh, ja, om te horen. It is, it is, sorry, ik heb nog 25 seconden heel slecht moment om die vraag te stellen. Maar wordt het niet tijd voor een vriendinnetje? Eigenlijk of een vriendje, wel. dat mag ook. Dat mag je zeggen. Ja, een van de twee, we gaan ja. het zien. Maar dat zou wel, <laughs> uh, dat zou wel leuk zijn. Oké, okay, maar dat is er nog niet. Uh, dat oh? uh, komt de volgende keer. In de okay. volgende uitzending volgende, van Omroep Max. Uh, kijk, volgende uur: De Nacht van uw leven luistert u naar van Omroep de Max. De Nacht van uw Leven is een programma van Omroep Max. Hey, dat zei ik net.